Herman Vriend met het NOS Journaal. De oppositiegroepen in Bahrein hebben een dag voor de Formule 1 race tot meer demonstraties in het land opgeroepen. De oppositie wil de Grand Prix aangrijpen om meer politieke zeggenschap te eisen. In het Koninkrijk zijn scherpe veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat de autorace door demonstranten wordt verstoord. Bij een treffen met de politie is vannacht een betoger om het leven gekomen.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 In het oosten van Syrië is een oliepijplijn opgeblazen. De Syrische autoriteiten weten nog niet wie er achter de aanslag zit en hoe groot de schade is. In Syrië is officieel een staakt-het-vuren van kracht, maar op veel plaatsen is het geschonden. Verslaggevers van het persbureau Reuters melden dat alleen al gisteren zeker 23 mensen zijn gedood. De VN-veiligheidsraad lijkt het eens over het sturen van 300 internationale waarnemers. Waarschijnlijk wordt daar vanmiddag over gestemd. In Syrië zijn al enkele waarnemers. Ze zijn een voorpost en hebben versterking nodig om daadwerkelijk toezicht te kunnen houden op het staakt het vuren. Het weer. Vanmiddag wisselen regenbuien en zonnige perioden elkaar af. De meeste buien zijn in het zuidoosten van het land en daarbij is plaatselijk ook kans op hagel en onweer. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgenochtend begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op een bui. De dagen daarna verandert er niet veel, maar later in de week wordt het wat warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat file tussen Gouda en Woerden 8 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Omrijden kan via Amsterdam over de A4 en de A9. En de A20 van Gouda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje. Het was of het album soms van spreken, weet je nog wel oudje, er was er ook een in het pak bij. En die leek precies op een jeugd, kiek van mij. Weet je nog wel. oudje?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 Op de hadden we onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1928. Dit uur een hoop muziek uit de jaren 70. Je krijgt de laatste tijd uh, ja, regelmatig te horen van uh, het programma wordt erg vaak herhaald. Nou, ik, uh, in principe heb, maak ik elke week een programma. Alleen, uh, ja, soms komen er bepaalde platen komen er gewoon wat vaker voorbij als zou moeten eigenlijk. Maar ja, sommige platen heb je gewoon iets bijzonders bij en dan draai je dat gewoon. Dit uur onder andere muziek van Ramse Safi, Wim Sonneveld... Dr. P, oftewel een hoop muziek uit de jaren 70 en ook eind jaren 60, eerst uit de jaren 70, Hermo van Veen met opzij, opzij, opzij. Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben een ongelofelijke has.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 Vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven. We kunnen nu niet langer blijven staan. Op een zekerlijk zeep misschien. Blijf we onze opzij, maar blijven we het maar slaat. Nee, het onze teklaas. Maar zekerlijk zet je Want wij zijn laatst verlaten. Nou, we hebben het maar zo een buien je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen. Opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven.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 Houd over koetjes voetbal en de lot op praten, nou dacht opzien zat het gaat je goed. We moeten op zijn springen, vliegen, zij vallen opstaan en weer doorgaan Op opzij, op opzij op opzij, op Opzij, op opzij op opzij, Op Opzij, op opzij op opzij, op zij, op zij, op zij. Op zij, op op Op op Maar pas, maar pas, pas. Wij hebben ongelofelijke ongelooflijke haast. Op opzij, op op Want wij zijn gasten laat, wij hebben maar een paar minuten tijd.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 De gedaanten zijn bijzonder vlug ter Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven, en ik verdaarde bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moeder in door middel van de wolfsmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte traf.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 Voor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie al. Zodat de keus desnotte op de kleine pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig ding Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkere nij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij.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 Ik zit nog na te penzen en mijn vrouw stort meen getraan En kijk, daar komen achter ons die van alweer aan Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen introduced. Nog 52 verst en was slaat een meisje los Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust Maar nee, daar zijn de wolven weer op, nog in belust. De doodskreek van Natasja slijt ons pijnlijk door de ziel Nog 36 verst en in één blauw pruttekiel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 Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek Ja, Omsk is geen mooie stad, maar net iets te ver weg ka hier, troika daar Ja, je ziet er veel dit jaar ka hier, trojka daar Overal zit paardenhaar ka hier, trojka daar Steeds uitvoer uit leverbaar Trojka hier, trojka daar Zachtjes stort de samovar Trojka hier, trojka daar Met Islamisch handgebaar Troika hier Troika da. doe het zelf met Laute schaar troika hier, troika da. Is dat nu niet wonderbaar? Troika hier, troika da. Twee half om en één tartaar troika troika Een En liefdadigheid, bazaar. aan het Gouden paard Troika hier, Joy-Kada. Doei hoesend, staat Moeder is de koffie klaar. Troika, hier, troika da. Kijk, daar loopt een adelaar. Troika hier, troika is hier ook een abattoir Troika hier, Troy-Kada. Pas Trojka hier, trojka daar Blink gebouwde de, de naar trojka hier trojka, trojka hier, trojka daar Leef onze goede tijd. Ik geef de hoogste waarde voor uw vodden, geloof me het is nou het seizoen om al uw vodden weg te doen. Wat hebt u aan die vodden, geef mij uw oude todden. Zorgen, wie heeft er nog zorgen, ik geef de hoogste waarde voor uw zorgen. Ik geef een bronzen carillon, een zilveren managooz Om een stille zomermorgen, die geef ik voor uw zorgen Tranen, wie heeft er nog tranen? Ik geef de hoogste waarde voor uw tranen ik ruil ze voor een klein gedicht, een glimlach of een lief gezicht. De bomen en de lanen, die geef ik voor uw tranen. Pijn, wie heeft er nog pijn? Ik geef de hoogste waarde voor uw pijn. Ik geef al het gras van Nederland, een plekje aan de waterkant. Waar bloemen en waar vogels zijn, die geef ik voor uw pijn. Wie heeft er verdriet? Ik geef de hoogste waarde voor verdriet. Een hogere waarde krijgt u niet. Voor oud verdriet, voor groot verdriet krijgt u een lied. En voor een klein verdrietje, een huistuin en keuken verdrietje. Geef ik een een huistuin en keukenliedje Met een huistuin en keukenvrein, Zo'n heel doodgewoon melodietje Zo'n liedje hoeft niet zo hoogdravend te zijn Een liedje voor alle mensen De dokter, de slager, papa en mama Een lied dat de diender op wacht kwilt Dat het orgel heel zacht op de gracht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 Safi met Sammy. Ja, voor muziek van Wim Sonneveld met een huistuin en keukenliedje. Ook hoor je nog Dokter P met de dodenrit. Aan het begin van dit blokje hoor u Herman van Vee met Opzij, Opzij, Opzij. Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week op de dinsdagochtend tussen 11 en 12 ben ik bij u. En de herhaling op de zaterdag tussen 1 en 2. Natuurlijk bij uw lokale omroep CFM Zandvoort. Zometeen nog muziek van Cornelis Vreewijk. Gerard Cox. Maar u eerst de Figaro Parodie niemand minder dan TORUS. La la la lia La la la la. La la la lia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 Figuero, bravo, benissimo, bravo, bravo La, la, la, la, la, la, la, la Steeds al die kerels is keren van veel meisjes La, la, la, la, la, la, la, la Alle dode vissies, pak m'n tante ka En al mijn Chrissy, woont in Amerika L'Amerika, l'Amerika, l'Amerika, l'Amerika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 Oh la kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbierra, tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Tralala, Ik nee, doorgaan eerst eventjes niezen. Anders wordt het een drama. Een bloederig drama. Ach, biertje Maak je niet kwam, maak je niet kwam. ga eerst even eten. Ik heb trek eens Ik ga met de meisje. Die lief het heen Betty. Eerst nemen we Fino En hij ik al en we gaan naar de kino, en we huren een een café met een oude piano links om de hoek. Weet meer van u? Ga daar ga ik dan heen met die liefde alleen en de rubie deren. Hey fi carro fi carro fi caro, fi caro, fi caro, fi fi push, poes, poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkie poes? Fi caro, memes. mes, met mes, laat ik nou met mes? Zeg Snapie dat nou Memes, mes. Zeg waar is mijn mes? Ik raak door die meid mijn kop steeds kwijt. Oh niemand. Niemand de deur uit, niemand de deur uit Waar is mijn mes? Hé Figaro, word nou niet kwaad Hé Figaro, kijk waar je staat Kijk Figaro hier, kijk Figaro daar Kijk Figaro 6, kijk Figaro 7 Kijk nou toch goed, vlak voor je en Laat je niet voppen, leg voor je dop En als je hem niet oprapt, laat je maar liggen Dan moet je maar weten wat er wat komt Sokka loko, sokka loko, sokka loko, sokka loko Bravo be bravo be bravo be bravo be visimo, put in me visimo, put in me put in me nature, put in me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la zien me do it is Wat big de hakkel? Maak je hakkel. naar mijn kop, het wordt Dit was hoogstens maar zo'n paar keer per seizoen Misschien ook weer het licht eraan wat of de zee wil doen Het moet een dag met zon zijn maar ook met een flinke wind Zodat je aan het strand veel bruin gebrande banen snemt Een zee met hoge golven en het weer is dus lekker heet Dan hoor je dan enkele keer niet dit was deze eigenlijk kreet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 in de het drijft een ruime op. En ergens in het water staat een reikhalzende vrouw. Een broekje in de branding, die zwemt er tegenop. Breng deze spiering haar een kabeljauw? Doppert het aan tegen een miljonair volle bof? Of tegen een welgestelde delinquent met zeilverlof? Een broekje in de branding. Wat duidelijk blijkt, is dit: dat het geluk soms in een heel klein broekje zit. <lacht>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 In de branding, staat geen avraapla deze drenkeling, tenminste niet bla Maar waak voor overijling en het overmoed. Beseft het ook een keenauw, soms een broekje op het Een broekje in de branding, overtuig u er echt van. Wat zat erin voor dat het aangedreven glan? <tacht>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 Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. Ja, dat was een muziek van Cornelis Vreeswijk? Met Lozen en de non? Altijd een apart bijzonder nummer gevonden. En ook hoor u nog Gerard Cox. Met een broekje in de branding. En natuurlijk Doris met de parodie op de Figaro. Oftewel de Figaro parodie. Nog meer mooie muziek. Onderweg Donald Jones met ik zou hier een doosje willen doen. Ook Frans Halsema komen voorbij. Maar eerst nu Liesbeth Lies met kinderen een kwartje. paarden de draaimolen draait. Of de tijd stil. schreeuwt zijn keerschoor, hij wordt ouder. Kinderen een kwartje, stap maar in, kies maar uit, neem die met de langste staart.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 een zakjes friet gehaald Laag over buitenveldig dalt Huilend een DC-9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 Dixal, you're a relief star In a dosha villain doing And you're bevaring Hail, good bevaring Than a lot of y'all forsaking For under half a million And tellkins how it gave in open doing And I'm striking you So such is luxury Don't lick you in the water And niemand on kind of bad In deep tea I can steal And been helemaal And I'm off on so All the leaves In those do shivling And then telkens even kijken, heel forsichtig even kijken. Then telkens even kijken, En hun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 Je zoekt een fijne stek, je rolt je zware check. Al wat je hartje verlangt De vogels hoor je kwelen, de lammetjes zie je spelen En het dat kan je in feite fijn. geen donder schelen of je wat vangt Ik geef niet om bezit en niet om broodbeleg Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste joetje weg Maar er is één ding wat ik nooit zou kennen missen Vissen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 Eén wat ik nooit zo willen missen, Eén wat ik nooit zo willen missen. missen. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u weer terug op reis. Terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Op de dinsdag tussen 11 en 12. En op zaterdag de herhaling tussen 1 en 2. U hoort muziek van Leen Jongewaard en Piet Reumer met Vissen. Daarvoor Donald Jones met Ik zou je in een doosje willen doen. Frans Halsema kwam voorbij met Zondagmiddag. Buitenveldert. Het begin van het blokje van 4. Hoor u Lies met Lies met Kinderen een kwartje. Onderweg wij de Groot. shock in. Maar nu eerst het ABC-kwartet samen met... de Gori vol met met mijn vlaggetjes, mijn hoedje en mijn toeter. Wanneer je in de kranten leest, het is op Soestdijk weer druk geweest. Men schat de massa op een kwart miljoen Denkt u dan nooit, wie zijn dat nou? Wie gaan daar staan voor dag en dauw? Wie krijg je nou zo gek om dat te doen? Dan moet ik eerlijk zeggen tot mijn schrik Ik, ik, ik, ik, ik vertoon. Ik vertoon de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter Ik sta uren te verlangen om een glimp op te vangen. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter Oranje, beer. Al regent het ook dat het giet Ik zing spontaan het volkslied Het hart verwarmend welkom dat ben ik Al rijdt de stoet bij beesten weer Voor mij moeten de kappen neer De koningin wordt net zo nat als ik Geregeld raak ik in het gedrang gewond dat geeft het feest zo'n diepe achtergrond. Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik sta te juichen als een gek achter een gesloten hek. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn. langs de wegen staan waar langs de gouden koets zal gaan Ik was bijna met Ireentje mee naar Rome maar hogerhand zij doet het niet maar straks met Pieter en Margriet dan mogen wij opeens weer volop komen want oh ze hebben ons zo stevig vast met één woord haal ik mijn jurkie uit de kast. Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter Gaan tot slot de hekken open. Word ik onder de voet gelopen. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter Zo hou ik door de eeuwen heen De vorstenhuizen op de been Hoofdzakelijk door juichen en betuigen Ze mogen ons wel dankbaar zijn Hoe zou er ooit een koning zijn Als ik zou zeggen Ik blijf vandaag maar leggen een koning zonder volk, dat wil geen mens, dat is een butel zonder fans. Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk. met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik heb de hele monarchie in mijn handen, met die drie. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Gang de de de de koningin. Weg met de sociale, weg met vondeling. Als zou die school er nog wel zijn, kastanjebomen op het plein. De zware deur platen van ridders met een kruis En van goeian verwelde sluis Geheel in kleur Die mooie scholder stond je met een pas sigaret in het fietsenrek Daar nam je bibberig en scheel En van ellende groen en geel Opnieuw een trek Meesterjarig was, het, het rumoerig in de klas en zat je daar. En je verwachtte zo direct een uiterst boeiend knal-effect, de sigaar. Je speelde in een schooltoernooi en het begin was wondermooi, fijn voetbal weer. Je kreeg met tien één op je smol, de kleine keeper in zijn doel. Hij weende zin. Als blaren op de grond, daar stapte je zo fijn in rond, de school voorbij. En zinters was de kachel heet en als je daar dan sneeuw in smeet, dan siste hij. Das Stadt ist mich schien mir Ball in Boxen war subaba Flores Timor and Ja, die originale Musik von Don isokin met Old School ABC-kwartet met Corrie Vonk, met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. En als we naar de klok gaan kijken, is het alweer tijd van mij om mij afscheid van u te nemen. Dit was Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam was Mario Zandvoort. Nou was, is nog steeds Mario Zandvoort. Iedere dinsdag tussen 11 en 12. En op zaterdag de herhaling tussen 1 en 2. En misschien, misschien spreken we elkaar volgende week weer. Wees u nog een hele fijne week. En graag tot een andere keer. Ik laat u achter met Boudewijn de Groot, met Jimmy. En als er nog tijd over is, Eddie Smets met Breng me zonnetje, breng deze zonnetje onder de mensen. Graag tot een andere keer. Tot ziens.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 De zakenman man zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine omschoten Soms de schijnt reden. met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind.